En daar is ook alles terug te bekijken. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via de lokale omroep Goren via kanaal 44 van Zigo. Natuurbegraafplaats De Hoefens is als vierde geëindigd van de in totaal 82 inzendingen voor de Brabantse Stijlprijs 2017. De jury heeft de samenhang tussen de landschappen, de architectuur en het gebruik hoog gewaardeerd. De begraafplaats is door de landgoedeigenaar en landschapsarchitect ontwikkeld. Op de begraafplaats van landgoed de Hoefens worden de doden op een natuurlijke manier begraven. Daarom is de afscheidslocatie de eik gemaakt van ecologische materialen en nauw verbonden met de omliggende natuur.